Advocaat Geert-Jan Knoops spant namens ex-piloot Julio Poch... een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. RTL Nieuws meldt dat Knoops wil dat Poch meer rechtsbijstand krijgt. De vroegere piloot staat in Argentinië terecht... wegens betrokkenheid bij de dodenvluchten... waarbij tegenstanders van het regime... vanuit een vliegtuig in zee werden gegooid. Poch draait nu zelf op voor de proceskosten... en dat is volgens Knoops niet terecht. De Oekraïnse oppositieleider Klitschko vindt dat president Janukovic zijn land heeft verraden door nauwere banden met Rusland aan te knopen. Tegen demonstranten in Kiev zei de voormalige bokser dat de president het vooruitzicht voor een beter leven voor iedere Oekraïner om zeep heeft geholpen. De oppositie wil meer samenwerking met Europa. Een Britse chirurg die al meer dan een jaar gevangen werd gehouden in Syrië is in zijn cel overleden. De 32-jarige Kaan ging vorig jaar november naar Aleppo om te helpen in een ziekenhuis. Hij werd binnen twee dagen gearresteerd. Volgens zijn moeder werd hij in een ondergrondse cel gemarteld. De Britse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken vindt het op moord lijken. In de achtste finale van de KNVB-beker heeft Peck Zwolle uitgewonnen van Excelsior. In Rotterdam werd het 4-1 voor de Zwollenaren. De andere wedstrijden in de achtste finale van de KNVB-beker worden morgen en overmorgen gespeeld. Het weer in de loop van de avond en nacht in het noorden en westen kans op wat regen of motregen. Elders droog, minimaal rond 4 graden. Morgen eerst in het noorden wat regen, later overwegend droog en soms wat zon. Het wordt een graad of 8. Morgenavond trekt de zuidelijke wind flink aan. Donderdag is het buig, maar vrijdag is het weer overwegend droog met wat zon. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 5 graden. Binnen zit Mieke van der Wijk. Epke Zonderland in smoking en Marianne Vos in strapless gala jurk. Altijd leuk om topsporters te zien in een totaal verschillende outfit... dan waar we ze gewoonlijk in zien. Op de blote schouders van Marianne kon je, als je goed keek... zien waar de bandjes van haar wielerhemdje hadden gezeten. Ontroerend vond ik dat. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Ja, natuurlijk houden wij u op de hoogte van het debat in de Eerste Kamer over dat woonakkoord. Het blijft spannend, ook al heb ik Adrie Duivestein horen zeggen dat hij zich beter voelt dan aan het begin van de avond. Maar ja, wat dat betekent, Wilma Borgman is in Den Haag, die spreek ik zo. Wordt de economie van de Verenigde Staten van het infuus gehaald? Dat zou de FED zomaar eens kunnen gaan beslissen. En morgen is het groot diktee der Nederlandse taal er weer. Een heerlijk spel wat mij betreft, maar niet iedereen vindt die spellingsregels nuttig. Een discussie. En alles wat u altijd al over het Majorana-deeltje wilde weten. Morgen gaan ze aan de slag met een computer in Delft... die de wereld gaat veranderen. Maar eerst even snel naar Wilma Borgman in Den Haag. Wilma? Goedenavond, Mieke. Ja, hoe gaat het daar? Nou, Wij zitten met grote spanning naar het scherm te kijken... want het debat is langdurig geschorst geweest... omdat de Partij van de Arbeidsfractie beraad wilde in eigen kring. Uh, net werd het debat weer heropend... en toen vroeg de fractievoorzitter van de PvdA, Marleen Bart... om nog een half uur beraad... Maar maar daar ergerden de andere fracties in de Eerste Kamer zich hoorbaar aan. Uh, al dat uitstel, dat gedraal, um, die gunden de Partij van de Arbeid... dat half uur erbij niet. En het debat moet nu dus binnen nu en een paar minuten verder gaan. En dan uh, zijn de senatoren weer aan de beurt om te reageren... op wat minister Blok eerder vanavond heeft gezegd. En dan nog moeten we even geduld oefenen, want de grote vraag van vandaag... gaat Adrie Duiverstein nou akkoord met die verhuurdersheffing of niet? Die uh, zal pas uh, worden beantwoord als hij aan de beurt is... en hij spreekt als negende. Dus nog even geduld, Mieke. Ja, maar dat hebben we wel. We komen zo meteen uiteraard bij je terug. Maar eerst gaan we even de kranten doen. En natuurlijk wat er vandaag in het nieuws was. Zondag 1 december. Oh, dat is een beetje raar. Volgens mij moet dat dinsdag 17 december zijn. Dan zeg ik het maar, dinsdag 17 december. Haalt het kabinet de kerst? Het antwoord op die vraag. Moet komen van PvdA'er Adrie Duivenstein. U hoorde het net ook van Wilma. Het eerste Kamerlid heeft de besli beslissende stem in handen over dat woonakkoord. En tot nu toe wilde hij niet loslaten hoe die stem eruit ziet. Ik doe daar helemaal geen uitspraken over op dit moment. Duivestein heeft grote problemen met de verhuurdersheffing. Het kabinet hoopt met die heffing miljarden op te halen bij onder meer de woningcorporaties. Maar het Eerste Kamerlid vreest dat die daardoor nauwelijks nog geld overhouden om te investeren. Op het moment dat je die miljarden uit de sector haalt, betekent het ook dat je in feite zegt die wijken kunnen niet op een verantwoorde manier en op tijd worden opgeknapt. Zoals gezegd, de Hevenstein heeft de beslissende stem... en dus is het aan minister Blok van Wonen om te bewegen. En zie daar, beweging. Mochten de effecten onverhoopt zeer negatief zijn... dan is het kabinet inderdaad bereid om de hoogte van de heffing aan te passen. Nou, Of dat genoeg is, dat horen we zometeen meteen dus van Wilma Borgman. President Yanukovych van Oekraïne reisde voor de tweede keer in korte tijd af naar Rusland. Met de demonstranten op het plein in de hoofdstad Kiev in zijn nek. Ze willen dat Yanukovych meer afstand neemt van Rusland en aansluiting zoekt bij de Europese Unie. Een nieuw verdrag met de Russen is voor hen dan ook uit den boze. Hij is niet zo so stupid. Ik denk dat. Misschien I'm wrong, but I Maar ik weet het niet. Nou, zo dom zoals deze demonstrant het noemt, is Janukovic dus wel. Hij sloot een verdrag met de Russische president Poetin... en dat levert hem een lening van 15 miljard dollar... en een flinke korting op gasleveranties op. Maar Poetin stelt het Oekraïnse volk gerust. Verder gaat het verdrag echt niet. En ik wil We geen vraag over van de Oekraïne... aan kan wel zo zijn, zegt oppositieleider Klitschko... maar dit verdrag alleen al is verraad aan het Oekraïnse volk. De demonstraties gaan dus door. Klitschko roept op tot nieuwe verkiezingen... en wil graag zelf de strijd aangaan met Janukovic. Voor Angela Merkel zijn nieuwe verkiezingen nog ver weg, ze heeft ze er net op zitten en werd vandaag beëdigd voor een derde termijn als bondskanselier. Zo waar, meer God helpen. Voor de tweede keer geeft ze leiding aan een Groco, een grote coalitie van CDU, CSU en SPD. Die Sociaaldemocraten hebben haar de afgelopen vier jaar juist te vuur en te zwaar bestreden. Een huwelijk uit liefde is het dan ook niet, zegt de kersverse minister van Werkgelegenheid. Het is een Zwekbundis, geen Liebesheirat. Maar die vier jaren maken we met groot ernst en ook grote solidariteit. Dat verstandshuwelijk is niet voor elke SPD'er even vanzelfsprekend. In Duitsland wordt de bondskanselier gekozen door het parlement. En een deel van de SPD'ers ers stemde op iemand anders. Selfie, dat is het woord van 2013. Het maken van een zelfportret met een mobiele telefoon. Eens kijken wat de schrijver van het Nationaal Dicté 2013 daarvan vindt. Ik vind het woord verschrikkelijk. Het is, het, uh, ja, het is misschien het anglicisme van het jaar. Maar om nou selfie tot, tot woord van het jaar is het officieel. Laat het maar aan Kees van Kooten over... om met een goede Nederlandse versie te komen. Autofoto. Dat is nog een palindroom ook. Maar of het aan zal slaan? Auto of autofoto? Ja. Is dat is toch mooi, hè? Is dat is een mooi Nederlands woord. Uh. Ja, het klinkt heel mooi. Je kunt, je, je kunt het ook twee kanten oplezen, zie je? Oh ja. Ik, ik zal het in mijn hashtag zetten. In je, cine, in je hashtag? Ja. Oh god. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. <laughs> Ik moet wel lachen, ja. Uh, Femke Bolthuis, de krant van morgen Ja, het is vooralsnog een groot mysterie, schrijft de Telegraaf. Hoe kan een ruim 40 jaar oude liefdesbrief... zomaar ineens langs de kant van de weg belanden? Hij kan er nooit 43 jaar hebben gelegen, want dan was het papier pulp geworden. Herman Brugink uit het Twentse reizen vond de liefdesverklaring... die in 1971 geschreven is aan een vrouw uit Raalte... Naar aanleiding van berichten over de vondst van de brief heeft de schrijver zich gemeld. En wat blijkt? Hij is gelukkig getrouwd met de geadresseerde twee gematigde imams hebben aangifte gedaan van ernstige bedreigingen. In de Nederlandse moslimgemeenschappen is een gevaarlijke polarisatie... aan de gang, zeggen ze in de Volkskrant. De krant beschrijft de grimmige sfeer in de moskeeën. Debatten over islam en democratie en de strijd in Syrië... kunnen nauwelijks meer zonder beveiliging worden georganiseerd. Volgens een van de imams wordt de Arabische opstand in Nederland... weerspiegeld. De groeperingen van pakweg tien jaar geleden... zijn in de Arabische wereld niet meer dezelfde. De ideologie... Van al-Qaeda heeft andere extremistische groepen voortgebracht, zegt hij. Zowel het ND, het Nederlands Dagblad, als Trouw schrijven dat de Nederlandse bischoppen de paus naar Nederland willen halen. In een brief aan de gelovigen van zijn bisdom schrijft bischop Punt van Haarlem Amsterdam dat de paus zeer geïnteresseerd is om Nederland te bezoeken. In september heeft Punt de paus tijdens een persoonlijk gesprek... uitgenodigd om naar Nederland te komen. En met de bisschoppen is inmiddels afgesproken... hiervoor de mogelijkheden te bezien, schrijft de bisschop in de brief. Spits meldt dat in Johannesburg en Krakau... nog dagelijks op oranje koorts gevoetbald wordt. De Zuid-Afrikaanse en Poolse kinderen... hebben de kunstgrasveldjes gekregen van het Nederlands elftal. Dat wilde tijdens het WK van 2010 en het EK van 2012... Iets terugdoen voor de lokale bevolking. Maar tijdens het komende WK in Brazilië... breekt het Nederlands elftal met deze traditie. Volgens de voetbalbond staat dat helemaal los... van de relatie tussen Kruif en de huidige bondscoach Louis van Gaal. De KNVB wil in Brazilië alle pijlen richten... op het maatschappelijke project World Coaches. En daarbij zet de KNVB voetbal in... als middel om kinderen te bereiken en te verenigen. Maar ja, het een hoeft dan ander niet uit te sluiten, zou je denken.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 and it's great. Het nummer I Like Christmas van Tangerine. En uh, die komen aanstaande donderdag. Dus uh, overmorgen spelen hier bij het oog live. Hartstikke leuk. Ja, we gaan toch even terug naar Den Haag natuurlijk. De vergaderzaal van de Eerste Kamer is op dit moment... het toneel van het debat over het woonakkoord. Starring Stef Blok als minister van Wonen... en Aadine Duivenstein als plaaggeest. Dag Wilma. Wilma Borgman, ja. Ik had je al even aan de, lijn, uh, aan de kop van de uitzending. Ja. Toen heb je even verteld hoe uh, kort hoe het ermee stond. Uh, dus uh, dat is waarschijnlijk niet veranderd nu. Uh, nee, ik zit te kijken naar de kruin van uh, de senator Schouwenaar... van de VVD die net uh, begonnen is. Ja, hij is de tweede spreker trouwens. Ja. Uh, dus we moeten nog een paar uh, sprekers afwachten... voordat we weten hoe het met uh, Adrie Duiverstein afloopt. Ja, maar goed. Duivenstein had toch grote bezwaren hè, tegen die verhuurdersheffing. Ja, heeft, het, het heeft? is... Ja? ja, het is ook nog steeds spannend hoor, want er zijn wel bewegingen gemaakt. Uh, ik denk dat je het debat over het woonakkoord het beste kan voorstellen... als een wedstrijdje touwtrekken. Adrie Duiverstein trekt aan de ene kant. Hij wil veranderingen natuurlijk in dat woonakkoord. En aan de andere kant staan de partijen... waarmee dat woonakkoord in de Tweede Kamer ook zijn gesloten. Uh, de SGP, de ChristenUnie en D66. Die willen die veranderingen allemaal niet. En minister Blok is dan het vlaggetje. Dat uh, zit dan in het midden van dat touw, weet je wel. En dat uh, ja, ja. kan zich niet te veel de ene of de andere kant op laten te trekken. Maar uh, Blok kan het zich ook niet veroorloven om duivers zijn helemaal niks te geven. En zo maakte hij vanavond toch op uh, twee punten een beweging. Oké. Okay. En... Um... Heb je daar de, nog een tekst? Nou ja, de grote vraag is natuurlijk of Duivestein's bezwaren tegen die Verhuurd weggenomen zijn. Want Blok heeft dan wel twee kleine toezeggingen gedaan. Het ging de laatste dagen natuurlijk steeds over het bezwaar van Duivestein. dat als woningcorporaties geen geld meer overhouden voor investeringen. Dat zou een probleem zijn. Want ze moeten 1,7 miljard afstaan aan de staatskas. En Duivestein wilde dat dat bedrag in tweeën zou worden gehakt eén deel naar de staatskas, maar ook één deel in een fonds voor investeringen. Tweeledig doel noemde hij dat. En nou was er al voor sommige corporaties een verzachting afgesproken van uh, in totaal uh, 70 miljoen. En uh, dat gold dan vooral voor corporaties in moeilijke omstandigheden, in krimpregio's bijvoorbeeld, of in Rotterdam-Zuid, die mochten al een klein deel apart leggen voor investeringen. En als je dat deel nou uh, in een apart potje stopt, dat gaat dan om 70 miljoen, en dat apart, apart uh, potje, dat noem je dan een fonds, dan heb je toch ongeveer wat duivens. Zegt dat hij wil. Geen vermindering van de heffing, dus maar een apart potje. En dat klonk vanavond zo. Dat betekent ook dat, laten we zeggen, de heffing zelf een tweeledig doel krijgt. Dus niet alleen maar, laten we zeggen, in de richting van de staatskas. maar ook wel degelijk ook een jaarlijkse afweging. of er meer geld moet ten behoeve van interventies die gepleegd worden. En ik denk dat het, als het zeggen, alleen maar zou gaan over die 70 miljoen... dan is dat wel de meest magere interpretatie die ik me zou kunnen voorstellen. Als je voor een fonds zou kiezen... we zijn nu hardop aan het nadenken, want ik sta hier met een wet voor u... die om pragmatische redenen is ingevuld, zoals die is ingevuld. Maar als je voor een fonds zou kiezen... dan hoeft de uitkering niet in de vorm van een heffingsvermindering plaats te vinden... maar kan die ook aan een ander doel gekoppeld zijn. Daar moet je het dan ook met elkaar over eens worden... maar het geeft je wel iets meer speelruimte... dan als je hem puur als een heffingsvermindering toepast. We kunnen niet nu eventjes dat fonds vormgeven. Ik geef wel aan dat het eh, vanuit mijn positie niet ingewikkeld is... als er een brede politieke wens zo is... Om zo'n fonds voor te leggen. Ja, dat klonk wat ingewikkeld allemaal. Ja. Maar dat betekende dat Blok zegt... Uh, ik heb geen, geen principiële bezwaren tegen zo'n uh, fonds. Uh, dan moeten die woningcorporatie die 70 miljoen... maar even niet gebruiken voor investeringen. Maar voor dat potje. En dat was dan toezegging 1. Uh, al zit daar maar een heel mager bedragje in 70 miljoen... op een bedrag van uh, 1,7 miljard. Dat stelt natuurlijk niet zoveel voor. Maar Duiverstein zei vanavond... het is nu maar 70 miljoen. Maar het kan natuurlijk altijd meer worden. Ja, Maar hij wilde toch ook dat die verhuurdersheffing... Tijdelijk zou zijn? Ja, daar botst, botst hij ook over met Blok. Want Blok wil gewoon de heffing invoeren. En daarmee Basta. Nou, dat wil Duiverstein niet. Die wil eigenlijk dat die heffing inderdaad tijdelijk zou zijn... dat die automatisch zou aflopen op 31 december 2016. Dat kon Blok dan weer niet beloven, maar wel dat er een evaluatie komt... en dat die evaluatie ook grondig zal zijn, met een open mind. Uh, overigens, tot verbazing dan weer van de VVD, van senator Schouwenaar... Uh, luister maar naar wat minister Blok zegt over die evaluatie. Ik wil echt benadrukken dat als op dat moment blijkt... dat er ongewenste effecten zijn, op welk niveau dan ook... dat het kabinet dan bereid is om de maatregelen aan te passen. Ook als het nodig is een tariefsaanpassing van de verhuurder. Maar voor mij staat dus voorop, die evaluatie wordt echt heel hard en serieus... met het commitment van het kabinet om als dat nodig is aanpassingen te doen... inclusief het tarief van de heffing. Minister Oogenaar. Voorzitter, ik heb steeds begrepen dat de uitkomst vast lag op 1,7 miljard, dat dat een onwrikbaar gegeven was. Moet ik de woorden van de minister nu zo begrijpen dat hij zegt, dat er is lopende de rit toch aanpassing mogelijk, niet alleen omhoog, maar ook in neerwaartse zin omlaag, wanneer de evaluatie daar aanleiding toe geeft? Zoals de heer Schouwenaert schetst, als de evaluatie daar aanleiding toe geeft. Het kabinet wil natuurlijk niet dat er op een onbedoelde manier schade wordt aangebracht. Natuurlijk gaan we dan elders in de begroting zoeken hoe de begroting op een nette manier sluitend blijft. Maar eh, het is niet zo dat we ijzeren eindig op het moment dat eh, zich zorgelijke ontwikkelingen voor zouden doen... zullen zeggen, we hebben dit nu eenmaal eh, vastgelegd... en er valt nergens meer op. Nee, Zo was het tot nu toe, maar dat is van nu af aan dus niet meer... Ja. ja, dat niet meer vasthouden aan die 1,7 miljard dus. En als die evaluatie nou heel slecht uitpakt... dan kan de heffing misschien zelfs wel terug naar nul. Nou ja Dat betekent volgens Adrie Duiverstein dat de minister stappen heeft gezet. En dat zei hij eh, toen de vergadering even geschorst was... en de fractievergadering begon, wil ik je nog even laten horen. Op zichzelf, daar kan ik niet eh, omheen... Heeft de minister nu voor het eerst aangegeven dat als de effecten problematisch zijn, dat hij dus bereid is te corrigeren. En dat is natuurlijk op zichzelf een hele belangrijke uitspraak. En als dat op papier gezet wordt, ben ik ook benieuwd hoe dat op papier gezet wordt. Dus ja, dat gaan we vervolgens wegen natuurlijk. Dat is dan genoeg voor u? Het is zeker geen uh, loze toezegging die, uh, die hier gedaan wordt. Nee, het is geen loze toezegging. Hij voelt zich een stuk beter. En hij moet het allemaal nog even op zich laten inwerken. Maar uh, nou ja, hij voelde zich dus een stuk beter dan eerder op ja. de avond. Dus je zou zeggen, de kou is uit de lucht. Nou, daarvoor lijkt het me nog een tikje te vroeg. Uh, er wordt natuurlijk nog verder gedebatteerd. Uh, maar als hij, je hem hoort zeggen dat er geen loze toezegging is... dat er belangrijke stappen mm -hmm. zijn gezet... dan lijkt het er toch op dat er een oplossing in zicht is. Maar Mieke, dat moet nog even blijken. We kunnen het waarschijnlijk voor twaalf uur nog uh, even uh, vertellen... want het gaat vrij snel in het debat. Uh, in de tweede termijn hebben Kamerleden altijd wat minder spreektijd... dan in eerste termijn. Dus ja. met een beetje geluk kunnen we voor twaalf uur nog melden hoe dit afloopt. Dat zou mooi Mooi zijn. En is minister, minister Blok, ondanks zijn naam, toch soepeler gebleken dan iedereen dacht? Nou ja, hij begon het debat redelijk ontspannen. Uh, hij wordt wel eens omschreven als een boekhouder. En misschien is uh, dat karakter van hem juist wel handig gebleken... voor de afloop van deze kwestie. Want die maatregel, uh, die verhuurdersheffing... die is toch ook bedacht om de staatskast te spekken. En uh, je hoorde hem net zeggen... Nou ja, als, het niet uit die, uh, als het geld niet uit de verhuurdersheffing komt... dan komt het misschien maar ergens anders vandaan. En als het geld ook op een andere manier gevonden... dan is het blok tevreden, duivenstein tevreden. En uh, nou ja... Dan is iedereen tevreden. Ach goed, voor Dat wil twaalf... zeggen van de coalitie. Ook. Ja, ja, ja. Goed, nou, eh, voor twaalf hoop ik je nog even te spreken, Wilma. Heel graag. En sterkte daar, ja. is the goes on, een nummer van Stevie N. Ja, een jaar geleden ontdekte hij het Majorana-deeltje... en inmiddels werkt hij aan de toepassingen van de bouw van een quantumcomputer. Een computer die de wereld gaat veranderen, zegt men. Morgen wordt het laboratorium geopend waar dat allemaal moet gaan gebeuren. Het Q-Tech Lab in Delft. Wetenschapper Leo Kouwenhoven, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, nog heel even dat geheugen opfrissen, wat is ook weer een Majorana-deeltje? Uh, dat is een deeltje wat uh, uh, in 1937 al voorspeld is door meneer Majorana, Ettore Majorana. En het is een heel bijzonder deeltje, want het is een deeltje wat gelijk is aan zijn eigen antideeltje. Nou, dat zegt misschien niet zoveel, maar als, als dat deeltje zijn antideeltje tegenkomt, dan heffen ze elkaar op en dan blijft eigenlijk niks over. Hm. Ja, dat is heel bijzonder. Er is geen ander deeltje in het universum. Met die eigenschap. Dus echt uh, alleen met het Majoranen deeltje. Ja, en je kan dus met dat deeltje, met die bijzondere eigenschap. een kwantumcomputer bouwen, hè? Wat, ja, nou, dit, dit, ja dat, dit, dat, dit, dat moeten we nog ja, doen. Dat is ja. dat, maar dat, dat, dat, uh, dat denken we wel. Er zijn in ieder geval theorieën voor. En uh, het blijkt dat die eigenschap van deeltje is. Uh, zijn eigen antideeltje. Dat het ook uh, heel goed geschikt is als uh, een soort bouwsteen voor een kwantumcomputer. Dus dat die kwantumtoestand. Die waarmee je dan uh, met informatie wil gaan spelen. Dus de nullen en enen, maar dan op een kwantummechanische manier. Als je dat met een Majorana-deeltje koreert, dan is het heel erg stabiel. En dat is natuurlijk uh, wat je wil hebben in een, uh, in een, in een computer. Ja. U, u beseft dat u ja. heel veel mensen al heel snel kwijt bent hè, als u over deze materie spreekt. Ja, <lacht> nee, dat is ook zo. Ja, ja maar het is, een, het is op een manier gewoon dan niet echt beter uit te leggen dan zo. Nou, oké, okay, we kunnen wel meer zeggen hoor. De, uh, en Als we eerst even naar een gewone computer kijken... dan weten we allemaal dat de informatie daar opgeslagen staat... in een rijtje van nullen en enen. Ja. Toch? Ja, ja. En dat, dat zijn bits. En die bits, die, daarmee kunnen we eigenlijk alles doen wat we willen. Dus typen, rekenen, internetbrowser, noem maar op. Alles is gecodeerd in nullen en enen. En dat gaat prima. Uh, alles gaat prima, behalve misschien een aantal rekening, berekeningen... die we zouden willen doen. Op, uh, met name het, het, het, het voorspellen van de eigenschappen van uh, materialen. En het blijkt dat als je het op een heel andere manier aanpakt, dus niet zomaar met nullen en enen, maar op een kwantum uh, manier, en ik zal zo zeggen wat die kwantum dan is, mm -hmm. maar dan, dan kan je dat veel sneller doen. Dus als je aan de basis iets verandert, dus niet met nullen en enen werkt maar met kwantumbits, uh, dan blijkt dat uh, in ieder geval in theorie mm -hmm. dat je dus veel en veel en vele malen sneller zou kunnen rekenen. Yeah. Nou, ja, dus dus wat zijn dan die kwantumbits? Yeah. Die kwantenbits zijn, uh, zijn bits, maar dan kwantummechanische bits. En het gekke daarvan is dat uh, daar informatie tegelijkertijd zowel een 0 als een 1 kan zijn. En dat noemen we een superpositie. Dus tegelijkertijd een 0 en een 1. En dat, uh, dat, dat klinkt heel magisch. En het is ook heel magisch. En dat kan ook eigenlijk helemaal niet hè, in onze normale wereld. Je kan niet twee dingen tegelijkertijd zijn. Je kan niet zowel uh, in Hilversum zijn of ook ergens in Amsterdam zijn. Op twee plekken tegelijkertijd zijn. Maar deeltjes, kleine deeltjes, kunnen dat wel. En dat weten we eigenlijk al vrij lang van, uh, van atomen. Dat de, de, de, de, de wereld van atomen en elektronen die, uh, die eigenschap hebben. Die kunnen gewoon op twee verschillende plekken tegelijkertijd zijn. Dus nu kwam op een gegeven moment uh, iemand met het idee van... Uh, stel je kan die eigenschap, superpositie, ook gebruiken voor uh, het coderen van informatie... zou je dan een bepaalde winst krijgen als je dat op grote schaal gaat doen. Ja? Nou, dat blijkt in ieder geval in theorie... dat als je het op een grote schaal kan doen... dus veel van die qubits, van die quantumbits tegelijkertijd in een circuit kan zetten... dan win je enorm aan rekensnelheid... Om, om, om hele moeilijke problemen op te lossen. Ja, dan kan je dus hele complexe berekeningen maken... en men zegt dan, dat gaat de wereld veranderen. Maar ho, hoe zou dat dan kunnen? Nou, de wereld uh, uh, is nogal vol. En uh, uh, met veel mensen... En die mensen willen allemaal alleen materialen gebruiken. Eh, zowel in hun, uh, in hun apparatuur, maar ook voor medicijnen... en ook voor energieopslag, hè, een batterij. Zo, hè. Je, wil, je, wil, je wil allemaal uh, ja, energie beschikbaar hebben. Uh, en de ideale materialen daarvoor, die, die, die hebben we nog niet. We hebben nog niet de ideale batterij. We hebben nog niet, als we een bepaalde ziekte hebben... het ideale medicijn. We hebben nog niet het ideale materiaal voor... Hey, zelfs die die voor in je, in je, in je telefoontje... Nou, het zoeken naar, naar ideale materialen... dat doen we nu nog steeds eigenlijk met de hand. Met een soort try-and-error methode. Van je, kijkt, je roert eigenlijk nog steeds in een bakje... en je kijkt of daar gewenste eigenschappen ontstaan. Nou, dat soort problemen, dus het voorspellen van eigenschappen van materialen... is te moeilijk voor normale computers. Ook als je ze allemaal aan elkaar vastknoopt, is het nog steeds te moeilijk. Mm -hmm. En dat is nou typisch iets wat een kwantencomputer zou kunnen oplossen... Dus in onze, in onze zoektocht naar materialen voor, om het energieprobleem op te lossen. Uh, het, het, het gezondheidsprobleem en alle problemen die we in de wereld hebben, de kwantencomputer. Nou, oh, dat, is, dat is erg optimistisch ingeschat, ja, ja. natuurlijk. Maar, uh, nou, dat is toch wat namelijk, hè? <laughs> en hoe, hoe is dat om daarbij betrokken te zijn? Uh, dan, ja, we staan dus nog aan het begin ja. van deze ontwikkeling. En we hebben uh, ja, volgens mij wel heldere theoretische ideeën. En we hebben sinds een jaar of twee ook vrij heldere uh, ideeën. Dat wil zeggen dat we een plan kunnen maken... een soort stappenplan kunnen maken... wat we daadwerkelijk stap voor stap moeten gaan maken... om bij zo'n kwantencomputer uh, te komen. Dus we maken echt veel stappen... maar nu moeten we die technische problemen nog daadwerkelijk gaan aanpakken. Ja. En we hebben nu hele simpele uh, demonstratiemodellen... van een aantal qubits... En ze hebben ook uh, die maïranade-deeltjes die we uh, daar ook zou voor zouden kunnen gaan gebruiken. Maar om het echt op grote schaal te gaan doen... dat je er... Een, beginnen met uh, een tientallen en dan een honderdtallen, et cetera. Daarvoor hebben we een uh, ja, gewoon wat groter lab voor nodig. Ja. Begrijpt u het zelf altijd? Nou, <laughs> ik ben eraan gewend. Dus ik begrijp, ja, ja. Het, ik begrijp het in de zin ja, ja. van dat ik er gewoon dagelijks over heb. En uh, ja, op een gegeven moment uh, vraag je je niet meer af of je het begrijpt. Ja. Het, ja. blijft, het blijft wel consistent in ieder geval. Ja, precies. Nee, nee maar dan wordt het gewoon iets vertrouwd, eigenlijk. Ja, he? het wordt iets vertrouwds. Ja, ja. Je, nee. maakt je, je maakt je er echt bekend mee. Ja. En dat is eigenlijk de manier van begrijpen. Ja. Misschien is het tot slot mooi om nog een recente tussenstap te noemen in het onderzoek. Die u heeft verbaasd. Nou, het, het verbaast me. En het is eigenlijk de laatste twee, drie jaar. Dat als we een plannetje hebben van het zou heel gaaf zijn als we dit of dat kunnen doen. En ze hadden een paar mensen in Delft, collega's van mij... het idee van, kunnen we de eigenschap van een stukje materiaal... teleporteren naar een ander stukje materiaal... wat gewoon een aantal meter ver op zit. En dat nou het idee, en dat werk je dan een beetje uit in theorie... wat formulietjes, reken je uit. En dan ga je het lab in, dan ga je het proberen. En verdomd, dat werkt dan ook. En uh, zo'n teleportatie van eigenschappen tussen twee stukjes materialen... dat, ja, dat, dat kan... Het is science fiction. wie me up, Scotty. Dat is dus in uh, binnenhand bereik, als ik u goed begrijp. Ja, maar het is dus in dit geval geen magie. Het is iets wat we dus echt in het uh, laboratorium doen. Oké. Okay. Nou, ik wens u heel veel uh, uh, plezier morgen. Want het is een bijzondere dag als u daar dat uh, lab binnenkomt, stel ik me zo voor. Ja, als het daar het lintje doorgeknipt wordt, dan gaan, uh, rennen we allemaal naar binnen om te kijken wat er allemaal staat. Gewoon een heel, gewoon lintje. Ik denk het wel. Ja. <laughs> Geen geteleporteerd lintje. Uh, d -d -d -d Dank nee. u wel voor, de, voor uw bijdrage. En uh, een fijne dag morgen. Ja, bedankt. Dag. Glasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. It's what it is. Near the garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands a mole And high on the wind runs, a Highland runs making a the something from the past just comes and stares into my soul Cold on a toll gate with a Caledonian rule Cold on a toll gate, God knows what I walking stick from my hotel the ghost of dirty dick is still in search of little Nell, it's what it is van 13 jaar geleden alweer, 2000 What It Is van de Mark Knopfler. Vandaag en morgen is de FED, de Amerikaanse centrale bank, bijeen. En er zou wel eens nieuws uit kunnen komen, want er zijn geluiden dat de economie van het infuus wordt gehaald. Dat we zeggen dat de FED de steun aan de economie gaat afbouwen. Ik ga erover praten met Bart van Ark. Hij is vicepresident en hoofdeconoom van de Conference Board in New York. Dat is een economische denktank voor bedrijven. Goedenavond. Goedenavond. Hoe zeker is het dat dat ook daadwerkelijk gebeurt, die steun afbouwen? Nou, dat is nog helemaal niet zeker. Want de meningen binnen de board van de Federal Reserve zijn nogal verdeeld. Er is een groep die vindt dat de Amerikaanse economie toch echt wel sterk genoeg is om hem inderdaad, zoals u zegt, van dat infuus af te halen. Uh, en dat dat ook hoog tijd wordt omdat er een risico is dat we inflatie krijgen met al die liquiditeit die in de economie zit. Maar er is een andere groep die zegt van de economie is nog steeds veel te zwak. Uh, het heeft goed gewerkt uh, dat model van kwantitatieve verruiming. Zoals we dat noemen. En dat moeten we toch nog maar even een poosje blijven volhouden... voordat we um, uh, de boel gaan aantrekken. Dus ja. dat is nog erg onzeker. Ik denk 50-50. Ja, het ligt politiek uh, moeilijk. Uh, het is ook een van de laatste vergaderingen van voorzitter Bernanke... voordat zijn opvolger in januari begint. Je zou ja. toch denken dat hij dat dan wel aan zijn opvolger over zou laten? Nou, dat is dus een van de theorieën. Dat is ook de theorie die ik aanhang. Dat ik zou denken van waarom zou je nou op het laatste moment... Uh, uh, dit nog gaan doen uh, en dat niet overlaten aan je opvolger. Maar aan de andere kant uh, is de centrale bank in de VS staat ook altijd geneigd om uh, toch echt zijn eigen pad te kiezen... en zich alleen te laten leiden door de data en niet door de politiek. Dus als zij vinden dat dit het goede moment is, dan denk ik dat ze dat toch eventueel ook kunnen doen. Ik denk het dus niet, maar ik, ik, ik sluit er toch niet uit dat het wel gaat gebeuren. Ja, u ja. krijgt een echt antwoord vanavond. Ja, ja. <laughs> uh, zou u ophouden met die steun als u voorzitter was van de VS? Uh, nou, gelukkig ben ik dat niet. Maar uh, als ik dat zou zijn, ja, ik, ik denk dat de economie hier wel klaar voor is. Uh, wat we hebben Hoe gezien in de Verenigde dat? Staten. Nou, omdat je moet kijken naar een aantal onderliggende indicatoren in, in de economie. Uh, de productie is flink aangetrokken, de werkgelegenheid heeft het helemaal niet zo slecht gedaan de afgelopen jaren. De consumentenvertrouwen heeft het over het algemeen versterkt. Er is eigenlijk één ding in de Verenigde Staten dat niet heeft gewerkt dit jaar, en dat is de overheid. Uh, en met name het beleid van de overheid heeft uh, heel veel tegenwind veroorzaakt. Hè. We hebben eerst aan het begin van het jaar zware bezuinigingen over ons heen gekregen. Uh, daarna hebben we die hele acht jaar gehad over het sluiten van de overheid. Omdat we niet eens konden worden over het schuldenplafond. Nou, dat soort dingen heeft ertoe geleid dat de economie uiteindelijk een procent minder heeft gegroeid dan het zou kunnen. Dus als we nu die tegenwind iets begint te verminderen, althans daar lijkt het op. Is de verwachting toch dat de Amerikaanse economie volgend jaar toch wel flink kan aantrekken. En dan is dit wel het goede moment om uh, dat infuus er maar eens even af te halen. Ja, en die zorgen die liggen dus meer bij de overheid, als ik u goed begrijp. Ja, op dit moment is het vooral het beleid. En we moeten ons er ook weer niet teveel van voorstellen. Hè? Het is niet zo dat we, op lange dat we op korte termijn nu direct een, uh, een enorm gunstig uh, politiek klimaat kunnen zien. Hè? We hebben het vaak over de zogenaamde grand bargain... waar de beide partijen in het congres het eens kunnen worden over een lange termijn fiscaal plan. Nou, dat zit er absoluut niet in. Maar in ieder geval zijn ze wel zover dat ze zien van we moeten niet in de weg staan van economisch herstel... Door, ja, door telkens de overheid te sluiten of om het schuldenplafond niet te verhogen... en, en dat soort zaken. Nou, dat gaat dus nu waarschijnlijk wel gebeuren. Uh, dus dat lijkt me wel goed nieuws. Ja. Uh, dan even naar Europa. Had Europa uh, dat, dat eigenlijk ook al moeten doen... Uh, die geldkraan een beetje meer opendraaien? Nou ja, het is eigenlijk wel interessant. Hè? Als je even terugkijkt in de geschiedenis... in 2007, dus ruim voordat de globale crisis echt toesloeg hadden we in Europa al een uh, probleempje omdat het, uh, het bankverkeer enigszins opdroogde. En op dat moment heeft uh, de Europese Centrale Bank, die toen nog onder leiding stond van Trichet, ingegrepen door nogal vrij sterk kwantitatief te verruimen. Dus eigenlijk was de ECB hier het eerste om dat te doen. Maar toen de crisis een keer toesloeg, toen was toch het sentiment in de Verenigde Staten veel sterker dat er onmiddellijk ingegrepen moet worden en heeft de VS-overheid en, en de Centrale Bank heel erg agressief ingegrepen... ...en dat vervolgens opgevolgd met drie ronden van kwantitatieve verruiming. Nou, dat is in Europa niet gebeurd... ...en dat komt toch omdat we in Europa een beetje inzitten... ...tussen aan de ene kant het beleid dat met name door de Duitse uh, Bundesbank wordt aangehangen... Uh, ja, om toch de euro sterk te houden... om uh, toch ten alle tijde de inflatie uh, te beperken. Dat is ook uh, overigens heel belangrijk. Het mandaat van de Europese Centrale Bank... is om de inflatie niet te sterk te laten stijgen. Uh, dus dat is aan de ene kant altijd het denken geweest. Aan de andere kant, zeker in de afgelopen periode... hebben we natuurlijk de nieuwe president Draghi zien komen... die wel vindt dat er meer ruimte moet komen voor kwantitatieve verruiming. Maar het, de politieke speelruimte in Europa is gewoon veel minder om agressief te kunnen ingrijpen op dezelfde manier... dat de Amerikanen dat hebben gedaan. Dus die problemen zijn niet helemaal te vergelijken? Nee, ze zijn niet helemaal te vergelijken... omdat de economieën in Europa het ook verschillend doen. Hè. De Duitse economie is natuurlijk uh, de sterkste economie uh, op dit moment. Uh, uh, de economie in het zuiden van Europa zijn veel minder sterk. Het is veel, veel minder uh, makkelijk om daar zeg maar één goed monetair beleid op te zetten, zeker gezien het feit... dat het fiscaal beleid in Europa niet gecoördineerd is. Dat is natuurlijk een van de grote problemen die we blijven houden... is dat we een heel erg gefragmenteerd Europa hebben... Uh, en op dit moment ook de politieke speelruimte voor de politieke leiders gering is om daar verandering in aan te brengen. Hè. De volgende stap is dat we wel meer fiscaal beleid moeten gaan afstemmen op elkaar. Dat maakt monetair beleid ook veel gemakkelijker. Maar ja, daar is niet erg veel politieke ruimte voor op dit moment en daarom gebeurt er dus ook niet zoveel. Dus alles hangt af van president Draghi die nu anderhalf jaar geleden gezegd heeft de ECB zal alles doen om die euro te redden. Maar ja, uiteindelijk moet er dan wel ook wel echt wat gebeuren. Dus er moet een bankenunie komen. We moeten de faciliteit die in Europa is om als banken in de problemen komen... om die te kunnen helpen. Die faciliteit moet verruimd worden. Ja, en zolang we dat niet doen, blijven markten toch een beetje onzeker... of dit eigenlijk allemaal wel goed komt. En daarmee modderen we voort in Europa. En dat, dat is een heel ander verhaal dan in de Verenigde Staten. Ja, ik snap het. Dankjewel, Bart van Ark. Graag gedaan. Yeah. Oh. Te midden van de pretmakende jonge lui leek praten ten eenmale onmogelijk, maar ondanks de ten hemels schrijende herrie wist de bij de Ober in het gevleij gekomen vrouw een briezer en een schaaltje petit fours te bemachtigen. Punt. Ja. Morgen is het weer zover. Misschien kijkt u er al naar uit. Voor anderen is het een nachtmerrie. Het Groot dicté. Ja, de juiste spelling. De enige juiste spellingswijze is die van het Groene Boekje. Maar ja, waarom eigenlijk? Hè? Waarom laten we die spellingsregels niet uh, los? Bij mij in de studio zit uh, Felix van der Laar. Oh ja, uh, ja u, uh, u, u vindt dat eigenlijk onzin, hè? die spellingsregels, als ik u goed begrijp. God, ja, ze zijn er. Uh, maar ze zijn een beetje uit de hand gelopen. Uh, ja? En... Um... Wat in die zin zijn ze uit de hand gelopen dat heel veel mensen die snappen ze niet, ze kennen ze niet, ze kunnen ze niet. Uh, ze gooien de handdoek in de ring zoals ik het in het stukje NRC heb geschreven. Ze worden door een werkgever op spellingcursus gestuurd en ze lopen daar uh, huilend weg. Uh, grote mensen, uh, moedertaalsprekers, die, die het echt gewoon uh, opgegeven hebben. Ja. Dus Zielig ik denk, hè? Ja, degelijk. Ja. Daar hebt u meedijden mee met die mensen. Ja, nou, omdat er natuurlijk ook een soort raar. Uh, uh, mechanisme is om mensen af te wijzen... als, als ze niet uh, een goed kunnen in een sollicitatiebrief ja. maken. Het ja. gebeurt niet, al, niet zo vaak als gezegd wordt... Maar het is toch wel... Er worden scripties afgewezen. Vrienden van mij die werken aan de universiteit. Die zeggen, nee, ik stuur ze terug als ze fouten maken. Ja, ja. En ik denk, van, kijk nou eens wat die kinderen schrijven. Dat ja. is veel interessanter dan hoe, hoe precies ze een hun woordjes schrijven. Ja. Zien. En u zegt ook in datzelfde stuk... Vier eeuwen geleden hechten we er ook niet zo heel veel waarde aan... hoe een woord precies gespeeld werd. Nee, natuurlijk niet. Het, uh, de, de spelling is gegroeid en... Uh, de neiging om spellingregels te bedenken en die vervolgens vast te stellen, die is pas met de renaissance gekomen. Toen hebben ze gedacht van, oh heerlijk een alfabet en alle woorden op een rijtje en iedereen schrijft altijd hetzelfde. Uh, dat was een hele mooie gedachte. Ja. Maar is, wat ik zeg, hij is uit de hand gelopen. Ja. We hebben in het groene boekje 325 regels die je zou moeten kennen om elk woord goed te kunnen spellen. en dat is zelfs niet waar. Ja, maar vindt u ook niet dat bijvoorbeeld de, de werkwoorden goed gespeeld zouden moeten worden? Ja, als je als we praten dan hoor je het niet, hè? Nee, maar. Uh... Dus uh, als je de wilt, dt, zegt... ja, ja, de DT, ja? maar ik krijg bijna, van, ik krijg heel veel e-mails van heel veel mensen, ook van taalgeleerden ja? uh, op allerlei universiteiten en. Uh, Eén keer per jaar krijg ik dan van iedereen wel een keer een mail... waar een dikke dt-fout in staat. Ja. Wim Daniels, een van de, ja. van de bekendste taalkunstenaars van ons land... Die, die schrijft mij vaak een mail en daar zie ik heel vaak een dt-fout in. Ja, ja dus dan denk ik van, we moeten er niet zo spastisch mee, uh, mee nou, doen. Goed. Ik ga even naar uh, Rick Schuts, hij is projectleider Spelling hè, van de TaalUnie. Dag meneer Schuts. Ja, goedenavond. Ja, u hoort het, uh, 400 jaar geleden, dan, uh, toen was het ook niet zo belangrijk. Dus waarom zouden we het nu zo moeilijk over doen? Nee, een, een heel goed idee. Terug naar de middeleeuwen, toen was alles veel gezelliger en leuker. Het is natuurlijk een heel raar romantisch idee om, om, om dat te idealiseren alsof het nu er, er en kwel is omdat er wat spellingregels zijn... Die, die je in sommige situaties moet beheersen. Ik herken het beeld helemaal niet dat mensen ongelukkig worden van de spelling... dat ze ervan moeten huilen, dat ze afgewezen worden. Volgens mij is dat een idee fix. De meeste mensen gaan heel ontspannen om met de spelling. En af en toe is er een groep journalisten die er heel opgewonden over doet. Oh ja. En dat kan het effect creëren dat mensen een beetje het gevoel krijgen... van nou, van mij hoeft het niet als ze voortdurend van alles veranderen. Maar dat is meer beeldvorming, dat, dat er werkelijk wat aan de hand is. Ja, u kent geen mensen dus die ongelukkig worden van de spelling? Nou, ik krijg wel eens een brief van iemand... die heel erg ongelukkig is geworden... omdat het, bijvoorbeeld het, het woord vlaggenschip ineens met een N gespeld moet worden in het midden. Ja, net als Alsof de pannenkoek! Precies, alsof je dan het land er niet meer mee kan verdedigen. Maar dat is natuurlijk een generatiekwestie. Uh, die mensen die gaan met pensioen en dan komen er nieuwe schoud bij nacht of hoe ze heet. En die vinden het heel gewoon om op een vlaggenschip te varen met een tussen-en. En die zijn daar net zo trots op als de vorige generatie. Ja. Dus het is een probleem dat ik absoluut niet herken. Ja, hij herkent het niet. En meneer Van der Laar, uh, u zegt ook dat u vindt eigenlijk dat die regels slecht zijn voor de creativiteit. Hè? Of heb ik dat verkeerd begrepen? Uh, de, ja, je ziet vanavond op de televisie uh, Kees Verkoten. Die heeft ja. uh, autofoto bedacht. voor plaats van voor selfie. Selfie. Ja. Leuk toch? Maar dat doet hij dus. Het is een, uh, ik denk dat het een palindrome heet. Hè? Een, Zeker, dat kan een je van achteren ja, naar, naar voren lezen. Ja. Maar wel dankzij het feit dat hij van de AU van auto een O heeft gemaakt. Anders ja. kun je dat niet doen. Dus hij treedt de regels van de spelling met voeten om, om zijn grap uit te halen. Ja, dat, ja, dat is een, een heel klein bewijs. Je kunt natuurlijk met de, met de spelling zoals hij is. En als je het allemaal netjes doet, kun je hem steeds. Sp ook spelen. Ja. Uh, maar daar gaat het mij niet om. Het gaat er mij om dat heel veel mensen toch wel bang zijn dat ze iets niet goed doen met de spelling. En ik denk dat die mensen dus ook geen brief schrijven aan, uh, aan de taalunie. Ja. Maar dat die nog de handdoek in de ring gooien. Ja, meneer Schut, wat vindt u daarvan? En, eh, sorry. Ja? Meneer Schut? Ja, dus, en, en, nou ja, ik ik, ik weet het niet. Het is ook een beetje zoeken naar het probleem. In diezelfde NRC van gisteren stond op de achterkant... een aardig stukje in de taalrubriek van, van Ewout Sanders... van mensen die dan reageren op de vraag uh, van bedenkers het leukste weerwoord van het jaar. Ja. Nou, Weerwoord is al een woordspeling... want het gaat dan over woorden die het weer benoemen. Ja. En dan komen de mensen die klagen over het slechte weer in de maand mei... en die zenden dan in mei niet gezien dag. Nou, dat is natuurlijk een spelfout... maar je kan het ook een grapje noemen ja. mei met een, lang, met een korte ei. Dus er wordt ontzettend veel met taal gespeeld. Er zijn heel veel mensen die zich daar heel kozer bij voelen. In, in Twitter en, en andere nieuwe media wordt er bij het leven gespeeld met spelling en met taal. Er zijn allerlei modeverschijnselen in spelling. Ik heb helemaal niet het idee dat daar zo'n ophef over wordt gemaakt. En ik heb wel eens gesproken met een, met een HR-manager, dat, dat is een personeelsfunctionaris mm -hmm. van een ziekenhuis, die zegt ja het aantal functies waarbij we hier brieven krijgen überhaupt, is al heel beperkt. En er zijn een aantal functies waarin het handig is dat je de, de basisregels van de grammatica en de spelling beheerst. Ja. Dat zijn de mensen die veel schrijven en die de brochures maken en de patiëntenvoorlichting doen. Nou, dat lijkt me heel terecht dat die ja. mensen wat moeten kunnen. Het is, is een aantal, hè? U zei zijn een aantal. Oh, helemaal fout. Nee, ja. wat we hebben. Maar op de taaladviesdienst, van ja. onze taal mag dat. Robin, oh, is dat nou zo? Rij, oh, ja. oh, sorry. Ja, ja, ik van van, van, ben van mij moet het zelfs. Oh, van, uh, ja, ja. Ja. Maar goed, ja, maar meneer Van der Laar, het wordt wel een, een rommeltje natuurlijk... Hè, als alles maar gewoon mag. Want bijvoorbeeld, en het leidt ook misschien tot begripsverwarring... hoe bereid je een paard met de korte of met de lange ei? Nou, dat is een groot verschil. Uh, ik denk dat je dat niet zou zeggen. Dat je een, als je een paard in de pan wil stoppen, dan snapt iedereen dat je... Ja, maar is dat dan het criterium? Ja, ik denk dat het heel erg gaat om uh, wat je... Uh, als je dingen zegt, wat je, wat je wil uh, vertellen... En die vrijheid moet je hebben. Die moet niet gehinderd worden door uh, regels voor, uh, voor spelling of ook voor uitspraak. Er zijn ook pogingen gedaan om netjes te vertellen wat de juiste uitspraak zou zijn. Maar ook zinsconstructies. Uh, en ik denk dat, het, dat, het, dat de vrijheid die mensen moeten voelen om gewoon te zeggen wat ze willen... Ja. dat die zo groot mogelijk moet zijn... Uh, maar, de spellingwet... Spelling zich... Meneer Schutzen, heb je? Ja, ja ken, ken je iemand die zich belemmerd voelt? Ik, ik ken werkelijk niemand. Ik ken alleen maar mensen die vrolijk worden van taalspelletjes. Ja, je kunt natuurlijk dat hele dicteren ook opvatten je... als een groot spel, of niet? Ja, ja, ja, ja dat is... doet toch ja. ook iedereen. Dat is natuurlijk uh, pure flauwekul. Dat, nou, dat, dat heeft is niks nee. met taalbeheersing te maken. Ja? ja, maar ik heb het niet over taalbeheersing. Ik heb het over... Het feit, spelling, ik, ik, kom, ik kom wel degelijk mensen tegen die zich echt heel erg ongelukkig voelen met de spelling. Ja. En die het opgeven. Uh, dat zijn dus ook uh, mensen in het onderwijs. Ja. Dat zijn ook mensen die op cursus gestuurd worden. Het zijn ook mensen die cursussen geven. Die ja. zeggen van, ja. ja maar kijk nou eens die mensen die houden, die houden ja. het voor gezien. Nou, gaat u wel meedoen aan de diktee meneer ik ga, van de... Nee, ik ga morgen naar Parsifal. Oké, okay. ook leuk. Meneer Schuts wel? Aan meedoen aan het ik Nee. Ja? nooit niet zeggen. Nee, nee ik moet <laughs> nou, nee. ik ga meedoen. En nou, uh, ja, jullie komen niet echt bij elkaar. Geef niet, het is een, een leuke en interessante discussie. Hartelijk dank beiden, meneer Van der Laar en meneer Schuts. Graag gedaan. Want, ik wil nog even naar Wilmer Borgman in Den Haag. Want ja, wij willen natuurlijk heel graag weten... hoe het is afgelopen in dat debat in de Eerste Kamer. Is Duivestein al aan het woord geweest? Nou, net, Mieke. De oh. zijn Blok uh, zit heel scherp te luisteren. Uh, Duivestein begon te zeggen met dat de Partij van de Arbeid... ontzettend heeft geworsteld met het voorstel. Uh, niet omdat hij principeel tegen die heffing is, maar omdat hij bang is... dat de effecten ervan niet goed zijn. Duiverstein zei dat hij het overleg met Blok af en toe... behoorlijk problematisch vond, want de persoon van de minister... die is altijd heel precies die botst met zijn persoon, zei Duiverstein... want hij graag uit, gaat graag uit van de brede context... van het volkshuisvestingsbeleid. Maar uiteindelijk heeft de Partij van de Arbeid een afweging gemaakt... en hij vertelde dat zo... Uh, het regeerakkoord ging uit van 2,1 uh, miljard. Uh, dat is teruggebracht naar de 1,7 uh, miljard. Ik kan de brief niet anders lezen dan dat de minister nu voor het eerst... heel nadrukkelijk heeft aangegeven dat hij bereid is... Uh, het, de, het tarief van de heffing, om dat uh, tarief van de heffing bij te stellen... indien daarvoor aanleiding is... We hebben natuurlijk in de afgelopen dagen heel vaak op meerdere plekken... met elkaar gesprekken gevoerd om ook heel scherp in beeld te krijgen... van wat dan nodig is voor die evaluatie. En de manier waarop de evaluatie op dit moment omschreven is... we zouden het ook nog belangrijk vinden dat er wat meer aandacht gegeven gaat worden... aan de positie van de huurders zelf... Maar de manier waarop de uh, evaluatie omschreven is... geeft ons en het feit dat de evaluatie een jaar naar voren is gehaald... een van de suggesties van de heer Van Bokstel... Even... waar ik hem buitengewoon dankbaar voor ben dat hij die uh, suggestie deed. Um, en het feit dus dat de minister heel nadrukkelijk aangegeven heeft... dat hij op basis van die benchmark die wordt veroorzaakt door de verhuurdersheffing... ten opzichte van de, de, de, de, vroegere, de huidige situatie en de situatie van de, van de verhuurdersheffing... dat die bereid is te komen met noodzakelijke en tijdelijke aanpassing. Dat geeft om ongewenste effecten zoveel mogelijk te beperken. Dat geeft ons in ieder geval de, de, de, de, de, de, de overtuiging... dat we de mogelijkheid hebben om binnen niet al te lange tijd, want we praten toch over een overzichtelijke periode... om in ieder geval binnen niet al te lange tijd te voelen... of het verantwoord is om op deze lijn door te gaan... Nou, dat was uit Duivenstein. Ja. Hij had er wat woorden voor nodig nou. om uit te leggen... dat de Partij van de Arbeid nu die, die evaluatie is toegezegd... en nu er al um, 2016 kan worden bekeken... of die verhuurdersheffing wel de gewenste effecten heeft. Met die waarborg heeft de Partij van de Arbeid het gevoel... dat er nog bijgestuurd kan worden. Ja. En zo kan de Partij van de Arbeid er mee leven, ja. zei Duivenstein daarna. Dus iedereen kan rustig uh, gaan slapen. Maar uh, misschien wel met het idee... we hebben ons toch een beetje vergist in Duivestijn. Want er was toch eigenlijk wel een crisis voorspeld bijna ze. Nou ja, die hebben we ook bijna wel meegemaakt. Het ja. probleem natuurlijk met Duiverstein is dat hij juist als onvoorspelbaar wordt gekarakteriseerd. En dat zijn track record nou ook niet bepaald veel inschikkelijkheid laat zien. Uh, niet vanwege de inhoud, want hij heeft bijvoorbeeld toen hij wethouder was in Den Haag... Een wethouder volkshuisvesting nogal uh, ruzie gemaakt met ja. zijn partijgenoot Gert-Jan van Otterlo. Um, dat ging toen over de kosten van het nieuwe stadhuis. Maar Duiverstein kreeg zijn zin. Ja. Die verhuurdersheffing op de manier zoals Blokkom wilde, die wilde hij niet. Ja, er kwamen allerlei persoonlijke factoren bij. Ja. Uh, jarenlange passie voor de volkshuisvesting. Ja, uh, mensen zeggen, ja. duiven zijn even niks meer te verliezen. Dat maakte iemand minder beïnvloedbaar, dus daarom was het onvoorspelbaar. Maar voor het kabinet, uh, zij kunnen nu rustig onder de kerstboom gaan liggen. <laughs> Dankjewel, Wilma. Straks Casaluna en morgen roadtrip. Goedenacht, vrienden. Es wird tijd <mogelijk> voor mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte. Daadt eine Zigarette und ein letztes Glas im Steen. Donderdag 19 december zijn we de live vanuit de gashouder in Amsterdam met de Stergouden Gouden Lucky 2013.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 There's no shirt like no shirt onder je overhemd. Nu 3 plus 1 gratis op no shirt.nl. Dit is Radio 1.